Uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Militairen zijn tijdens buitenlandse missies nog steeds onvoldoende voorbereid... op het veilig vervoeren van gevaarlijke stoffen. Bij controles op vluchten met munitie in Mali, Jordanië en Malta... zijn bijna 50 strafbare overtredingen geconstateerd. Zo staat in een rapport dat de Volkskrant in handen heeft... Vorig jaar meldde Nieuwsuur al dat de luchtmacht... stoffen door de lucht vervoert, terwijl dat eigenlijk niet mag... en dat onervaren medewerkers daarbij betrokken zijn. Bij een brand in Utrecht is vannacht een man om het leven gekomen. De brandweer vond zijn lichaam in de woning na het blussen. De brand brak rond vier uur uit... en al snel sloegen de vlammen aan beide kanten uit de woning. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden. Wel moesten bewoners hun huis verlaten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof blokkeert voorlopig een strengere abortuswet van de staat Louisiana. Zolang de zaak onder de rechter is, zal de wet daardoor niet van kracht worden. De wet, die in 2014 werd aangenomen door republikeinse politici, maakt het werk voor abortusartsen in de staat moeilijker. Volgens critici zouden twee van de drie klinieken erdoor moeten sluiten... De stap van het hoge rechtshof wordt gezien als een belangrijke indicator... van hoe het hof zal omgaan met de abortuswetgeving... nu conservatieve rechters in de meerderheid zijn. Een thaise prinses wil premier worden van het land. Prinses Ubu Ratana is de oudste zus van de koning van Thailand... en ze is kandidaat namens de partij van oud-premier Thaksin. Ze breekt daarmee met de traditie dat het thaise koningshuis... zich niet met de politiek bemoeit... De 67-jarige prinses zegt dat ze premier wil worden voor het land en het volk... en dat ze er niet op uit is om haar macht te vergroten. Het weer overwegend bewolkt en vooral vanmiddag veel regen en wind. In het noordelijk kustgebied kan het stormachtig waaien. Het wordt een graad of 9. In het weekend is het wisselvallig met van tijd tot tijd veel wind. En het blijft zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit John van de ANWB. Vertraging door een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Amsterdam-Slotermeer en knooppunt De Nieuwe Meer, 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging zo'n 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.